Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar premier Meloni en een aantal andere kabinetsleden. Aanleiding is de vrijlating en uitzetting vorige week van een Libische agent... die werd gezocht door het Internationaal Strafhof. De man wordt verdacht van oorlogsmisdaden in zijn tijd als hoofd van militiegevangenissen in Tripoli. Hij werd opgepakt in Turijn, maar ondanks de uitleverplicht op het vliegtuig naar Libië gezet... Meloni wordt daarom verdacht van verduistering en medeplichtigheid aan een misdrijf. Een psychiatrische kliniek in Den Dolder moet per direct dicht... omdat het pand bouwkundig niet in orde blijkt. Bij een inspectie zijn verschillende problemen gevonden. Het gaat om een kliniek van Vivor waar patiënten zitten die intensieve zorg nodig hebben... en in aanraking zijn gekomen met justitie. De 32 patiënten worden overgebracht naar andere locaties. Frankrijk start een onderzoek naar witwassen en belastingfraude bij crypto-platform Binance. De overtredingen zouden zijn begaan in Frankrijk en andere Europese landen. De Franse justitie zegt dat het bedrijf de identiteit van klanten en verdachte transacties niet goed in de gaten hield... waardoor het bedrijf heeft meegewerkt aan criminele activiteiten. Het onderzoek tegen Binance begon al ruim twee jaar geleden... toen gebruikers klaagden dat ze geld verloren omdat het bedrijf hen verkeerd had geïnformeerd. Femke Bol doet dit seizoen niet mee aan individuele indoor-evenementen. De atleten loopt alleen de estafette op de Europese kampioenschappen in Apeldoorn in maart. Bol schrijft op Instagram dat ze hard aan het trainen is, maar ook iets meer tijd zonder competitie nodig heeft. Vorig jaar werd Bol Olympisch kampioen met de gemengde estafetteploeg ploeg. En verder pakte ze een zilveren en een bronzen medaille in Parijs.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 June in January Because I'm in love It always is spring in my heart With you in my arms The snow is just white blossoms That fall from above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 Cause I'm in love with you. It's June because I'm in love with you. Een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling presentatie vandaag. Alco Beuving. En ik, ja, we gaan een reis maken door het uh, rijke jazzlandschap. Ik weet niet hoeveel soorten jazz bestaan. Maar ik beperk me tot een, een aantal van de bekendere soorten. En we trapten natuurlijk af met uh, onze traditionele opener. Julie London van Calendar Girl. June in January. Nou, ik moet zeggen. Het ziet er vanochtend lekker uh, uh, ja, mooi uit. Een zonnetje. Ik zie de Narcissen al bloeien. Dus wie weet. Gaan we de goede kant op naar de zomer? Uh, er staat van alles op het programma. Dus Count Basie, ik zie Frank Sinatra voorbij komen, Indra, Rios Moore, Blue Sands, Louis van Dijk. Nou, kortom, te veel om op te noemen, laten we gewoon gaan draaien. En een cd'tje, wat ik zelf een leuk cd'tje vond, dat was een cd'tje van Count Basie en Friends. Dat werd de gelegenheid van zijn honderdste... Uh, ja, ...van zijn geboortedag uitgebracht. En dat waren allemaal opnames met kleinere groepen. En een nummer wat ik daarvan uh, heb uitgezocht vandaag... Het ...komt van een cd die heet... ...even kijken hoe die precies heet die cd... Uh, ...Count Basie and Friends The 100th Birthday Bash En ik uh, doe daar iets van... ...She's a Funny That Way met uh, Illinois' Jacket... ...Count Basie Band... Die plaat, of cd moet ik zeggen, werd natuurlijk uitgebracht in 2004, want uh, deze meneer werd in 1904 geboren. Dus uh, mooie, mooie cd, leuke nummers, allemaal hele bekende jazzmuzikanten. Dus het is materiaal tussen 1957 en uh, 1962 wat ze hierop verzameld hebben, dacht ik uit mijn hoofd. Uh, zeer de moeite waard. Onlangs is er een cd uitgekomen van, of moet ik weer zeggen, opnieuw. Uh, L.A. is My uh, Lady, een cd van Frank Sinatra. En ja, we zitten toch nog een beetje in de retro-hoek, zou ik bijna zeggen. Daar staat ook een mooi nummertje op. Dus deze. Iedereen kent hem. After you've gone. And left me crying after you're gone, there's no denying, you'll feel blue, you're gonna be sad, You'll miss the dearest pilot you ever had. There'll come a time, don't you forget it? Yeah, there'll come a time when you're gonna regret it. Someday, when you get lonely, your heart will break like mine, and you'll want me only. After you're gone after you've gone away. You'll miss the slickest partner you ever had. day Ja, mooie cd geworden van Frank Sinatra met het orkest van Quincy Jones. Uh, After You're Gone, mooi nummertje. Uh, volgens mij is deze uit 2024 uitgekomen, deze cd. Uh, tijd voor een van de giganten uit de jazz. Dan heb ik het over Charlie Parker. Daar is ook iets van uitgekomen. A Bird in Kansas City. En ja, dat, de kwaliteit is niet zo best. Dat zijn natuurlijk hele oude opnames. Maar het is toch wel de moeite om daarnaar te luisteren. En ik ga even kijken naar wat je Body and Soul draaien. In de Vic Damon versie. Komt ie. Body and Soul, Charlie Parker. Bird in Kansas City. Charlie Bird, Charlie Parker natuurlijk. En uh, ja, dat klinkt toch wel mooi hoor. Dat is wel een grondlegger van heel veel... Uh, een inspiratiebron voor heel veel jazzmuzikanten geweest. Uh, ja, in deze programma's proberen we toch ook altijd wat uh, mensen te draaien... die niet zo bekend zijn. En ik kom ook bij een Amerikaanse zangeres, Indra Rios Moore. Volgens mij heeft ze onlangs ook nog een cd uitgebracht. Een jaar of wat geleden. En uh, die heeft een prachtige stem... En van haar cd'tje uh, Heartland, dacht ik dat het was. Ik moet even kijken wat ik haar heb staan. Uh, oh nee, van de cd Carry My Heart, cd'tje uit 2018. Uh, daar ga ik iets draaien. Uh, de, uh, de titelsong. Uh, volgens mij is deze dame, ja volgens mij woont ze in Spanje en is van oorsprong Amerikaans. En treedt ze veel op met de uh, Deense muzikanten. Dus een, ja, een wereldreiziger zou ik bijna zeggen. Maar prachtig. Ook zeer uh, geëngageerd. Want ze was geen fan van Trump. Want uh, daar heeft ze ook wel het nodig over gezegd. En in haar teksten verwerkt. Oh Lord, love you so. You have my heart. Oh, hope that you. carry me. stil van wordt, zou ik bijna zeggen. Mooi. Heel mooi. En haar naam, Indra Rios-Moore. Van de cd eh, Carry My Heart. uit -ja, 2018. Eh, ja, aanrader. Um, ook een aanrader is de eh, pianist Martial Solal. Een, eh, ja, geboren in 1927. En volgens mij is hij heel oud geworden. Volgens mij is hij nou 2024 overleden. Bijna, uh, het is echt uh, bijna 100 geworden, die man. En die, hey, daar is nog een, een opname van verschenen... live in Ottobroen. En dat is in 2018... een van zijn voorlaatste concerten is dat geweest... in München. Uh, ja, het is een hele bekende pionist... Zeker in, in Frankrijk. Van hem wordt gezegd dat hij niet zo'n heel groot repertoire had. En dat hij al zijn nummers wel honderden, honderden keren gespeeld heeft. Maar iedere keer zag je toch kans om het weer anders te laten klinken. Het is toch wel een virtuoos. Ik ga je laten luisteren naar een nummer van hem. En dat heet Histoire de Blues. APPLAUS zoal een Franse pianist uh, uh, tijdens het concert in 2018. Nou, volgens mij was hij wel in de 90 toen al. En uh, uh, live in Ottobrun. Dat is volgens mij in uh, München. Uh, 2022 is deze CD uitgekomen. Hij uh, ja, is verder door het landschap van de, uh, de jazz. En dan komen we terecht bij een project van... Uh, eens even kijken. Een project van uh, Esther van Hees en Reindert uh, Kracht... Het project noemen ze Blue Sands. Met een stem en een bas creëert uh, deze band een spannende, intieme combinatie. Uh, ja, het is een beetje jazzpop. Uh, het zijn prachtige liedjes. Het is een beetje filmisch, het is dromerig, het is droevig, het is eigenzinnig. Ik zou zeggen, luister naar Blue Sands. Uh, en ik, ik heb gekozen voor het nummer wat iedereen kent van Ardi. Uh, Ardy. Uh, Tous les garçons. Blue Sands. Esther van en van de acht tous les garçons et les filles de mon âge se prend main dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est être heureux. Et les yeux dans les yeux. Uh, Rijndert, uh, Kracht. Het is een mooie combinatie. Ze hebben twee cd's uitgebracht. Dit is van hun laatste cd, voor jou volgens mij is het een cd'tje uit on wat onlangs uitgekomen is. Blue Sands, hoor je meer van. De moeite waard. En uh, na Blue Sands gaan we een beetje terug in de tijd. En weliswaar naar 1994, naar de combinatie Louis van Dijk, wie kent hem niet? En Rogier van Otterlo. Uh, Louis van Dijk, Rogier van Otterlo. Dat had ik daarvan neergezet. Even kijken hoor, wat ik hem heb neergezet. Ik moet hem ergens hebben. Dat is al weer op te zien. Hier. Oh nee, ik doe eerst een nummertje van uh, Rogier van Otterloo. komt Sky Skylark, Rogier van Otterloo. van Otterloof, van een beetje De Best... of Regier van Otterloof, volgens mij, 1978 of zo. Er zat ook nog een tik in, kon je nog... Uh, maar goed. Uh, een zangeres die uh, ik ook zeer de moeite waard vind... en eigenlijk die, die eigenlijk niet zo bekend is... dat is... Uh, even kijken, hoe ze ook weer heet? Irna... Irna Thomas. En uh, Irma Thomas. En dat is een, uh, ja, een beetje RB-zangeres. Uh, ze is een tijdgenoot van uh, Aretha Franklin en Etta James. Maar ze heeft nooit zoveel commercieel succes gehad. Ze had wel een stem die klonk als een klok. En uh, heeft uh, aardig wat cd's uh, uitgebracht. En ik ga iets draaien van haar. En dan kies ik voor een nummer wat uh, uh, wel bekend is geworden. In uh, I, I Need Your Love So Bad. En dat is. Het staat op een cd-je. The Sweet Soul Queen of New Orleans. Dat is ook haar bijnaam. Irma Thomas. I need someone help. Lead me through the night. I need someone else to hold and squeeze me tight. When the night begins and until it ends, I need your love so bad. Tonight I need someone to stand up and tell Tell me when I'm lying and when the lights are low and it's time to go. I need your love so bad. of paper so it can be read to me Just tell me you love me Stop driving me mad Because I I need your love so bad to my plea, bring it on home for me, I need, oh, I, need I need your love so bad. Ja, de Soul Queen of New Orleans. Uh, mooie zangeres. En ook een bijzonder mens hoor. Want ik lees net in haar leeftijdbeschrijving... dat ze op 19-jarige leeftijd al twee keer getrouwd was geweest. En vier kinderen had. Dus dat moet wel een ruig leven geweest zijn van uh, Irma Thomas. Uh, Lionel Hampton en Sten Gets. Nou, of die nou zo'n ruig leven hebben gehad? Ik vermoed van wel Louise. en Stank, Gets, uh, Louise, een mooi nummer. Ik zag overigens wel dat het ruim zes minuten duurde. Maar goed, ik heb er geen erg in omdat ik het mooi vond. Uh, we draaien oud en nieuw door elkaar. En uh, nieuw is voor mij uh, een, een dame die heet uh, uh, Tania Grubbs. En die komt uit Amerika en die werkt vooral in Pittsburgh... hoewel ze uh, geboren is in uh, Ohio. Maar uh, al vrij jong naar Pittsburgh ging. <coughs> Sorry. Pittsburgh, een stad in Pennsylvania waar echt een heel veel grote uh, uit de jazz vandaan komen. Earl Hines, Mary Lewis Williams, Art Blakey, Kenny Clark. Kortom, heel veel mensen. En nu deze Tania Grubbs. Uh, mooie LP, een soort, uh, of cd moet ik zeggen, met een ode aan Pittsburgh. En ik draag van deze cd Tania Grubbs Quintet Slow Hot Wind, bekend nummertje. a slow fire De mooie klanken van deze song van de Mancini was die geloof ik. Uh, Slow Hot Wind uh, het wordt ook veel gespeeld door uh, jazzmuzikanten. En dit werd deze keer vertolkt door uh, uh, Tania Grubbs Quar uh, Quintet. Een opname, uh, volgens mij is die dit jaar 2024. Uh, iets heel nieuws, dat is van uh, Benjamin uh, Lakner. Die heeft een nieuwe, dat is een pianist. En die heeft, uh, volgens mij is deze cd pas 2025 uitgekomen. Uh, die speelt op de piano Matthias Eik. Eik, moet ik zeggen, trompet. Mark Turner, Amerikaan tenorsaxofoon. Linda, May Han O, uh, Contrabos en Mathieu uh, Schadens op de drums. Het uh, is een mooie cd geworden, mooie muziek. Benjamin Lackner van de cd Spindrift. Splinternieuw, even kijken welke nu. Uh, ik doe Out of the Folk. In Lakner, mooiste tegenwoordig, Spindrift. Dat is samen met Matthias Eijk, Mark Turner, Linda May, Han O. En nou, dat zoals die trompet en die, en die tenorsax om elkaar heen gaan. Prachtig, prachtig. Mooiste D, splinternieuw. Zeer de moeite om te bluisteren. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFMGS, samenstelling, en presentatie, uh, Alco Beuving fijn dat je luistert trouwens uh, we hebben nog even tot de klok van 11 uur en ik had al iets gedraaid van uh, Irma Thomas en dit is ook een nummertje van haar uit 1964 later is dat nog een keer gecufferd door Tracy Oemen je kent het Ja, dat is natuurlijk de gouden jaren. Irma, Thomas, wat een stem. En wat een, ja, zo onbekend. Zulke mooie plaatjes gemaakt. Ik hoop dat je tweede uur ook blijft luisteren. Want er staat nog heel veel leuke muziek op de rol. Ik zou zeggen, pak een kop koffie. Dat doe ik zelf ook. En tot naar het nieuws van 11 uur.